Ik lees het liefst over liefde, bijvoorbeeld liefde in de lucht. Brengt zij ogenschijnlijk vrolijk drankjes rond, maar wel een zucht op uit haar gebrangde boezem. Hij alleen hoort het gerucht, en zijn blik ontmoet de hare, en zij zit al half ontleed naast hem voor ze pap kan zeggen of hij alles van haar weet. En meer dan ronkende motoren door de stille sterrennacht. Is er verder niet te horen, want ze doen ontzettend zacht.